FNV heeft er geen goed woord voor over dat het UWV langer mag doen over WIA-beoordelingen. Vanaf 1 januari mag de uitkeringsinstantie er 16 weken over doen om te bepalen of iemand een WIA-uitkering krijgt. Nu is die termijn nog 8 weken. Het UWV kampt al jaren met lange wachtlijsten voor keuringen. Ook is er een tekort aan verzekeringsartsen. De FNV noemt de verdubbeling van de termijn de omgekeerde wereld. Volgens de vakbond betalen zieken op die manier de rekening. De besprekingen voor een nieuw kabinet gaan volgens informateur Buma heel voorspoedig. Hij verwacht dat er misschien morgen al een onderhandelingsresultaat is. Dat is opgesteld door CDA en D66. Buma schat in dat er nog deze week ook met andere partijen gesproken gaat worden. Vandaag is de derde week van de besprekingen begonnen. Het doel is om voor volgende week dinsdag samen een document op te stellen. Dat kan dienen als basis voor de rest van de kabinetsformatie. Belarus beschuldigt Litouwen van spionage met drones. Litouwen zou via Polen een drone naar Belarus hebben gestuurd met foto- en videoapparatuur. Ook zou hij geprint extremistisch materiaal hebben laten vallen. Litouwen zegt juist dat er vanuit Belarus ballonnen met smokkelwaar naar Litouwen komen, waar het luchtverkeer last van heeft. Het weer. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het een graad op 5. Morgen grijs en eerst wat regen. Er staat al minder wind en het wordt 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in Noord-Holland nog één file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Akersloot en Heilo twee kilometer en dan heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Vroeger was alles beter. Ik geloof dat niet, maar ik... I'm yeah. pittige muziek. Uh, de band heet Alter Eva. En die uh, was ik ook nog ergens glad uh, vergeten. Die staat nog ergens op een externe harde schijf thuis. Ja, en dan kom je de studio in en die denkt hé, hey, dit is toch een uh, release van november en dan kijk ik op mijn stick. Ja, niet bij me, dus uh, dan uh, ga je even kijken in de mail. Dan heb ik ze natuurlijk altijd nog wel ergens uh, zitten. En gelukkig met de jijbak in een uurbocht kom ik eraan. Geld trouwens ook voor Manolo, die met nummer Dos het afgelopen maand een EP heeft uitgebracht. Die komt straks ook nog voorbij. Dus het is niet zo dat, dat ik dingen vergeten ben. Ja, ik best wel vergeten. Maar via een Slinks kanaal kom ik daar dan toch altijd wel weer terug. Welkom in uur nummer 3, waarin wij het gesprek gaan laten horen met Gerhard over het album Into the Ballroom in dat verhaal. Wat hij uh, gemaakt heeft in 2018, dat heeft hij niet alleen gedaan... want dat had hij toen met een band Alkazam genaamd. Maar dat uh, ga je straks wel uit zijn mond horen. We hebben dat gesprek dinsdag opgenomen. Dat hoor je eigenlijk ook al, dat we het hebben opgenomen. Net bijvoorbeeld als dat hele verhaal uh, bij de intro van Bodine Monet in het vorige uur. Waarbij ik uh, het eerste gedeelte gewoon uh, vergeten heb weg te knippen. Ja, dat krijg je dus, dat er dus... Opname klaar, Leon van Es klaar, Marcus van Dam klaar, eh, Thomas Dion klaar. Ja, ja, dat krijg je dan allemaal op de eten te horen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. En dan weten we dus dat we de volgende keer... En die is al in de maak, eh, want we gaan komende week gaan we dat ook weer doen. Dat ik dus op moet letten dat als ik die audio -bestanden krijg... Dat ik ze wel even moet afknippen. Want het klokt natuurlijk niet helemaal. Maar goed, eh, het is bij deze gebeurd... Wie de uitzending van Bodine Monet op het wereldwijde web via YouTube moet en willen bekijken, die moet even wachten tot na het weekend. Want dan komt de hele zooi online te staan. We doen het eigenlijk net alsof we bezig zijn met een normale uitzending met live muzikanten op donderdag. Dan hebben we het hele weekend gewoon zaak om die zooi te verwerken. En dat wordt dan uiteindelijk maandag. Wordt het dan uh, uh, ja, min of meer uh, uh, op het internet uh, gezet. Zo werkt dat. Uh, we hebben nog meer. Uh, we hadden dus bijvoorbeeld... Uh, wat ik uh, zei, uh, Alter Eva. Uh, dat is dan nu eindelijk gelukt. Ergens halverwege november hebben ze dat uitgebracht. Maar er is nog wat. Want uh, er is nog iets wat ik uh, graag uh, zou willen melden. Maar dan moet uh, ook even onze vriend de computer hier in deze studio fijn meewerken. En voorlopig heb ik alleen nog een, uh, een scherm... wat nog een beetje blank is. En dan moet ik een bericht hebben. Ja, hier. En dat is een sortiment van... Collapse, zoals ze dat met een mooi woord uh, noemen. Samen met 3 voor 12 Utrecht... is uh, 3 voor 12 Noord-Holland dat uh, aangegaan. Maar dat heet... Uh, dat is het artikel... Out of Place. En dat wordt, uh, ja, wordt binnenkort uh, gedaan. In, uh, volgens mij in de Echo... Uh, wordt dat uh, gehouden. 14 december. En de aanleiding daartoe... ...heeft alles te maken met hoefszanger Ramon van Geitenbeek. Want uh, de intro zegt het al van Raymond Dekker die dat uh, stuk geschreven heeft. Op 8 oktober 2024 stapte deze hoefszanger Ramon van Geitenbeek uit het leven. Zijn band, dat is uh, de overgebleven leden... ...die willen Ramon uh, eren en vieren daarom op zondag 14 december het leven... ...met het evenement Out of Place in Echo. Er spelen zes punk- en metal bands en er zijn sprekers... en er is ook aandacht voor mensen die zich niet op hun plek voelen. Want dat is eigenlijk uh, de uitgangs, het uitgangspunt van die avond. De opbrengst gaat naar het 1-1-3-fonds. Nou, uh, we hebben de afgelopen weken in de gewone alternative FM... het verhaal van en Schal laten horen... maar dit is minstens net zo belangrijk... Uh, gitarist Thomas Huykershoven Die vertelt in dat artikel over het verlies van Ramon. En wat hij met dat evenement wil bereiken. Nou, Out of Place. Dat is ook een titel van een single. Waarbij uh, ze Ramon hebben gevraagd. Of hij dan nog die zangpartij voor zijn rekening nemen, uh, wilde nemen. <kluziek> Want het optreden, dat ging niet meer. Uh, dat had ook uh, te maken met het, uh, met, uh, het uh, piepgeluid in zijn oor. En dat... Hielp allemaal er niet aan bij om dat ervoor te zorgen dat hij zich wat prettiger in zijn vel uh, voelde. En daarom zullen we dat nummer uh, Out of Place ook nu laten horen. En dat is uh, een heel ander soort nummer van Hoefs wat je eigenlijk van hun gewend bent. Jackie en de Facts. En uh, die trad op uh, tijdens een, uh, ja, een optreden van de popronde. Hoe, hoe, hoe logisch kan het? Uh, ik heb twee dingen van er uh, gezien. Uh, bij, de, bij de tweede was ik, niet, uh, was ik geen getuige van. Bij de eerste wel. En dat was een radiooptreden bij de collega's in Bij uh, Maarten Verduin en zijn uh, crew. En dat gebeurde op zondag 9 november. Toen waren ze daar te gast. En uh, de deden dat deden ze een radiooptreden. Dat was heel leuk. Maar uh, toch op een, een of andere manier moest ik even een beetje die andere studio in. Want ik wist niet precies wat, uh, nou, uh, wat ze nou allemaal aan het uh, vertellen was. Die uh, Jackie Liu, uh, dat is de dame in kwestie. En bij navraag, want ik kwam ze later in uh, Woerden nog een keer tegen. Uh, bij het uh, bierhuis in Woerden. Waar uh, Bad Luck Baby daarvoor nog uh, speelde. En die ken ik ook. Dus ja, uh, dat was wel grappig. En toen... Uh, <laughs> Heb ik ze een beetje uitgehoord? Ja, maar ik kom niet meer uit kapellen. Dat zei Jackie dan. Maar we hebben onze, min of meer onze tenten opgeslagen in Amsterdam. Ik zeg ja, maar dan ben je eigenlijk ook een Noord-Hollandse band. Dus dat is de reden waarom ze dus nu in, uh, hier in deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zitten. Want ze opereren vanuit Amsterdam, heb ik me laten vertellen. Ik heb het ook gecheckt. Het is waar. Dus uh, het is een beetje zoiets als Melanie Rijn. Die uh, een beetje het uh, IJsselstijnse... Ja, stempel heeft, maar ze woont toch echt in Amsterdam, mensen. Dus uh, dat, is, dat is nou eenmaal zo. Dus uh, ja, dan, uh, dan heb je dus ook nog een bepaald uh, linkje met Noord-Holland. Want Amsterdam hoort nou eenmaal in Noord-Holland. En vroeger hadden we een 3 voor 12 uh, Amsterdam. Maar dat is al lang ter ziel met uh, mensen. Um, eens even kijken, hoe laat is het? Uh, we hebben er nog eentje die we nog uh, kunnen laten horen. En dan uh, wordt het tijd om het gesprek met de heer Hersingveld te laten horen. Want zover is het bijna alweer. Maar dit is toch ook nog even wat voorrang verdiend. En dat is bijvoorbeeld het nummer van... ja, als we het over mentale gezondheid hebben... dan hebben we het toch ook over dit, dit nummer. En het is wel een oud nummer, maar we draaien hem toch. Von V. met Openly Remembered. Ja, het is actueel, dat uh, mentale gezondheid. Maar uh, Von v, het heeft wel enigszins met, uh, met dat onderwerp uh, te maken. Heeft deze single al veel eerder uitgebracht. Namelijk rond 2021, zo'n beetje, in de tijd van de pandemie. Het uh, toegekomen aan het uh, blok met Alakazam. Uh, we trappen af met Invite Only. Dan het gesprek met Gerard en daarachter Into the Ballroom. Namelijk het titelnummer van het album.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 that's yearning in your soul invite only she will come to light inside your The thirst that's yearning in your soul Invite only She will come to light Inside that burning hole We hebben aan de telefoon een hovenier. Maar een hovenier, je kan ook heel erg creatief zijn. Want we hebben hem al eens eerder in de studio gehad, 12 juni van dit jaar. Gerhard, goede, ja, goeiedag. Ja, het is, het is goedemiddag als we het gesprek opnemen over een dinsdagmiddag. Maar uh, we gaan het hey, uitzenden op donderdag. Goeie ja. <laughs> Ik heb het nu toch al verklapt. Dus uh, dat we dit gesprek al van tevoren hebben opgenomen. Maar uh, even voor alle duidelijkheid. Uh, want jij bent even, nou even. Je bent actief geweest door een album uit te brengen. Maar dat album dat heet Into the Ballroom, dat is even de titel. Uh, dat had je al een lange tijd op de plank liggen. Ah, klopt. Ja. Um, ik heb ze. Um, het is in 2018 opgenomen. Uh -huh. En het zal als album verschijnen als vervolg op het Duel. Ja. Het ja, is niet gelukt. Nee, uh, er is een hele geschiedenis. Uh, die kun je allemaal uh, nalezen op de website van Alternative Event. Want daar staat het allemaal op. Uh, maar het heeft denk ik toch best wel uh, ja, wat moeite gekost om uh, uiteindelijk uh, dat album uit te, te brengen. Nou ja, moeite. Uh, maar er zit natuurlijk ook een persoonlijke drijfveer van jou daarachter. Ja, ik, ik ben een beetje gaan kijken naar van. Uh... Maar, uh, de, de, dus ik heb zeg maar uh, 20 jaar lang uh, ben ik actief geweest in de muzieksector. Ja. Uh, daar ben ik bijna 20 jaar lang, uh, of ik heb daar 20 jaar, uh, jaar lang van geleefd zeg maar. Mm -hmm. Dat is mijn uh, hoofdinkomen, mijn werk. Yeah. In allerlei gedaantes en varianten, maar... En nou, dan gaan we zo gaandeweg die 20 jaar blijven er of dingen liggen of dingen gaan niet door of... Nou, ik ben er nu uit. Ik ben nu uh, sinds twee jaar werkzaam uh, doe ik Ja. En um, dat doe ik drie dagen per week en daarnaast ben ik vader. Dat ben ik ook als ik werk. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> um, en um, zo gaandeweg het werk ben ik er zo eens na gaan uh, van waar, waar ben ik nog gefrustreerd over? Of wat wil ik nog afmaken? Of wat heeft nooit de vorm gekregen zoals ik het wilde? Of welk nummer heb ik nooit af kunnen maken? Want wat een beetje gebeurt als je in de Nederlandse muziekwereld werkt, dan val je eigenlijk van het ene project in het andere. Ja. En uh, bijvoorbeeld, het, uh, de soort muziek die ik maak, die is heel uh, divers. Dus het, het is niet dat ik gewoon de hele tijd elk jaar een Beatles-achtig album uitbreng. Ja. Uh, het is niet dat ik elk jaar. Uh, ...hetzelfde soort album uitbreng... ...en dan daar gewoon mijn riedeltje over ophouden... ...en dat ik dan herkenbaar word voor mensen... ...van, waar heb je hem weer? Ja, ja, ja. Of, muziek, uh, muziek moet geen kunstje zijn, als ik jou zo hoor. Nee, nee, ik vind het allemaal goed... ...ik bedoel, ik vind het ook geweldig... ...als iemand gewoon een character heeft ...wat hij helemaal uitzet uh, en ja. zo of Dat is te gek, maar... Ja? Maar kunst, niet, ik ben niet bezig met beroemd worden... ...of uh, ik... ik um, dus ik hou gewoon van de, het verkennen van het fenomeen popmuziek. Ja, uh, maar deze Alakazam, als wij dat uh, gewoon even onder de loep nemen, het heeft to toch een behoorlijke 50 jaren rand. Heb je, er, heb je er iets mee met die 50 jaren? Ja, ja, ik vind het een fantastisch decennium. Ik, uh, en het is natuurlijk ook daar weer van alles aan de hand in die, in die, in die, in die tien jaar. Maar ik vind de jaren 50 uh, ja gewoon de. Mysterieuze afstand tussen uh, uh, mannen en vrouwen. De, de, de showbiz. Uh, de, mannen in pakken, uh, vrouwen in gala kledij. Uh, uh, ik weet niet, ik vind het iets mysterieus hebben die jaren 50. Uh, Aanspreek de opkomst van de, de, de grote merken. De, ik weet niet, er is daar zoveel gebeurd voor ja. de maatschappij. De, de, ja, de, de eerste rijtjes huizen, dus echt. Maar de eerste drie verte huizen, gewoon omdat de bevolking zo snel groeide. Uh, ja, de, de, de invloed van Amerika op Europa, die toen nog positief was, zeg ja. maar, die is nu, nu het tegenovergestelde, vind ik persoonlijk. Ja, uh, ja dus, dus en ik zou op tournee en dat uh, in de aanleiding van What Lovers Do, het ook een jaren vijftig gauw mis is, maar dan wat meer de, de wat, op de vroege jaren 50 en dit was meer eind jaren 50. Toen de bodem. En die tour die, uh, die liep voor geen meter. Uh, de acteur waarmee ik al vat was, die werd ziek. Uh, de show kregen we niet af, omdat ik in een persoonlijke sfeer uh, uh, flink door de mangel ging. Uh, we flink door de mangel gingen. Yeah. En het, het is blijven liggen. Dus ik heb toen in die covid-tijd uh, nog her en der is een single uitgebracht. Die totaal niks deden. Uh, ook omdat ik het onder de naam Elke Zam deed. Want we hadden toen in één keer per dag laten we op band vormen. Ja. Nou, ik ben vrij. Dat is helemaal te gek, dat gaan we doen. Um, maar ja, toen viel die sector op ze gehad. En nu dacht ik van: ik ga het gewoon alsnog uitbrengen. Maar ook op mijn eigen Spotify profiel als Gerhard. Want ik mm. heb de films gemaakt. Yeah. Ik heb ze betaald. Ik heb ze ge. Ja, het is mijn geesteskind, dus ik kan het ook gewoon als Gerard uitbrengen. Ja. en Als Elke Zem, want dat is de band. Ja. En, um, ja. en dat voelt heel goed, omdat nu zo uh, met, die, met die movie, uh, zeg maar, met die film audio tussendoor... ...verhaal over Invite Only, er komt nog een, um, er komt nog een, um, een kort verhaal, zeg maar, begin janu half januari. Komt het kom dan uit met nog één single... En dan heb ik dat voor mezelf hartstikke mooi afgerond. Dus ik voel me ook een stuk lichter weer van binnen. Ja, uh, en ja. dan is de vraag ook van... je hebt hem nu al sinds begin november uitgebracht. Heb je er al, uh, zijn er ook reacties op gekomen op dat... toch wel uh, nostalgische geluid wat je laat horen op dat album? Ja, ik heb dan via SubmitHub, dat is zo'n muziekportal... daar kan je credits kopen en daar kan je bloggers aan, uh, aantikken. Ja. Credits. Die luisteren dan en die geven dan quotes. Uh, je kan ook uh, mensen betalen voor recensies, maar dat ga ik niet doen. Want uh, ja, dat uh, is allemaal AI gegenereerd tegenwoordig. En uh, dan moet ik zoveel tekst zelf al aanleveren dat ik net zo goed zelf mijn eigen bio kan, ja. kan typen. Uh, ja, ik ga er gewoon niet voor betalen. Nee, duidelijk. Uh, dus je hebt je principes in dat opzicht... Ik heb principe zeker, ik hoef ook niet meer bekend te worden. Ik wil ook helemaal niet beroemd worden. Dus ik, heb, ik, ik, ik voel me hier goed bij. Ja. het Geweldig dat jij de aandacht aan besteedt. Ja. Uh, ik heb reacties uit, uh, uit, mijn, uh, uit mijn eigen clan, zeg maar, die dat ja. hartstikke gaaf vinden. Uh, de, mijn, mijn volgers op Spotify en uh, Facebook, sommigen die zeggen: hé, hey, te gek. En, uh, en het, het was voor mij al klaar toen het naar buiten kwam in de vorm zoals ik het in mijn hoofd hoorde. Ja. Ja, dus dat is geweldig. Ja, ja ik heb niet... Zit, ik doe alleen maar wat goed voelt. Dus als ik s'avonds thuis zit en denk van... Uh, ja, ik zou nu het uh, Noord-Hollands Dagblad kunnen mailen of gewoon lekker met mijn vriendin bij de open haar... dan kies ik voor dat laatste. Ja, ja. Uh, het, het album moet eigenlijk zijn, uh, zijn weg zelf zien te vinden... in de zin van... Nou, wie het leuk vindt, vindt het leuk... en wie het uh, minder leuk vindt, die vindt het minder leuk. Zoiets. Ja, ja, ik ben er helemaal, helemaal oké okay mee. Ja. ja, Natuurlijk heb ik wel, uh, ik stuur hem wel zo her en der rond. Die, die, die, die brief die ik erbij heb getypt, dat was ook echt mijn eigen gevoel van dit, dit wil ik ook gewoon. Ik wil ook gewoon een keer voor mezelf eens van me aftypen van wat gebeurt er nou allemaal achter die schermen. Want ik vind vaak natuurlijk, helemaal in een klein land als Nederland, ja... Artiesten huilen nooit, hè. Het is allemaal geweldig. Ja, goed opvangen. En ja, zeker. We gaan op today. Ja. Uh, ja, ik, ik... Dat voelt voor mij niet meer goed... om dan heel erg iets te verkopen... wat helemaal niet uh, goed loopt. Ja. Nou ja, goed. Wat het heel zwaar is of ja. Uh, whatever. Ja, maar in dit geval, uh, mensen... je kunt het uh, gewoon op Spotify opzoeken. En als je dat niet kan vinden... dan moet je gewoon even op onze website kijken... want daar staat die ook op. Ja, leuk. En het is gewoon, ja, je bent even een half uur van de aarde af. Nou. Ja. Dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Ze zeggen allemaal: je bent een half uur ergens anders. Je zit in het film. Het is romantisch, het is spannend, het is, het is hitsig. Je bent gewoon even een half uurtje van de aarde af. Dan gaan we daar nog even een stuk van laten horen. I'm in the mood for love. I'm in the mood for you As the sky turns dark and blue I'm in the mood for you With my head in your arms I break It's so much more than I can take Never felt this way before I am in the mood for you You enlighten me Frighten me You excite me Turn me on You sense me You love me Dark and blue, I'm in the mood for her love. You take care of me, embrace me with perfect eyes, the softest touch. You bewitch me. With my head in your arms, I feel safe. It's so much more than I can take. Never felt this way before. I am in the mood. En tot zover de heer Gerhard. Huiselijk wel. The mood for love. I'm in the mood for you. I'm in the mood for love. Het staat op uh, het album Into the Ballroom. Je hebt het uh, allemaal kunnen horen. De nieuwe single van High on Shy, jongens. God in the Middle. Volgens uh, Luc Pranger van Trashwood is het toch eigenlijk meer en meer betoond aan uh, de Tandarts. En uh, de cover die je morgen ziet bij 3:12 Noord-Holland, dat is eigenlijk zaterdag, dan uh, zie je ook de verwijzing naar dat uh, hele verhaal van de Tandarts, de dentist van Trashwood. Daarvoor hoorde je High on Shine met een uh, nieuwe single Caught in the Middle. Beide singles komen morgen uit, dus dan weet je dat alvast. En dit komt van de EP nummer dos van Manolo. Die had ik uh, nog gewoon thuis laten liggen. Maar het is toch de moeite waard om daar nog even een track van te laten horen. Want ik kwam nog erachter dat ik ergens in de mail nog de bestanden had liggen. Ja, en dan is het uh, gauw gebeurd. Oh Jess, please, komt van die EP. van een EP nummer dos heet het uh, nummer dos uh, dat is van Manolo dat is uh, deze maand ook uitgebracht uh, je hoorde oh Jazz yes, please er zit uh, toch wel een aardige lekkere beat zit er in, uh, in dat opzicht um, je moet hem maar eens even checken wat, uh, wat dat er gaat want uh, er staan nog meer uh, mooie dingen eigenlijk als het ware op deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf is voorbij. Er is altijd toch één nummer wat bijna niet na te maken is. Uh, ook al doe je flink je best. Maar dat uh, nummer is zo episch dat ik hem gewoon nog een keer laat horen. En de, ik krijg er gewoon geen genoeg van. Dus doen we het van Actors and Liars, Never Cry Wolf is Alaska. Tot volgende week. Dag! means it smiled at a desperate man once in love with your lies. I've told many stories, I've told maybe a lie, but I'd never steal the pennies from any dead man's eyes. From Jude, I'm a wolf Thank God I'm tied to